Eerst even een heel groot applaus voor jezelf. Of sommige hele bescheiden mensen die zie ik wegkijken. Je mag ook voor je buurman of buurvrouw klappen. En ook nog een applaus voor de muzikanten vind ik wel. Ja, waarom een applaus voor de muzikanten? Nou ja, ze hebben vanavond weer een nieuwe formatie. Er is een drumstel bijgezet. Hans, die, die ontpopt zich als uh, van alles en nog wat uh, muzikant. En ook, waarom ook een applaus voor jezelf? Omdat ik het super gaaf vind dat je hier vanavond bent. Want er is een oaseconferentie georganiseerd. En ja, wat kan je daar verwachten? Geen idee. We hebben wel wat dingen verteld van tevoren ongeveer. Dichterbij? Oké, okay, dankjewel George. We hebben wel wat dingen verteld van tevoren wat ongeveer kon worden. Maar hoe het eruit gaat zien, dat weet je dan allemaal niet. En dan kom je hier zomaar naartoe vind ik echt super gaaf. Dus ik ben heel erg blij en dankbaar dat we hier zo met elkaar samen kunnen zijn vanavond. En het gaat deze twee dagen over het volgen van Jezus. Het volgen van Jezus. Daar hebben we het deze twee dagen over. Je kunt het ook noemen discipleschap. Het volgen van Jezus... En niet alleen het volgen van Jezus, maar ook andere mensen daarin meenemen. Ook worden gevolgd. Zoals Paulus dat zei, volg mij na zoals ik Christus navolg. Zoals ik Christus navolg. Discipelen maken. Nou, ik, um, ik wil daar nou kort iets over vertellen. En dan vertel ik iets over deze conferentie nog meer in detail. Dit is een belangrijke tekst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 En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En nou dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Deze tekst wordt voor mij nooit saai, ook al heb ik hem al heel vaak gezien. Jezus geeft de opdracht om nieuwe volgelingen te maken. En die volgelingen te helpen om hem ook te gaan volgen. Nou, wat Discipelen maken, Discipelschap. wat? Nou, Een discipel van Jezus, een volgeling van Jezus, volgt Jezus. Ja? En, een nieuwe, en een volgeling van Jezus die maakt nieuwe discipelen. Wat doen we hier? Waar hebben we het hier over? Over nieuwe volgelingen van Jezus erbij betrekken en hen dienen. Waarom zou je dat doen? En ik denk dat dat heel belangrijk is, 2 Corinthians 5 vers 14... Wat ons drijft, is de liefde van Christus. Omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat Jezus voor alle is gestorven, omdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de leven is gestorven en opgewekt. Dus oké, okay, waar gaat het hier over? Het gaat over Jezus volgen. Over Jezus volgen en over nieuwe volgelingen maken. En waarom? Omdat wij zijn geraakt door de liefde. De liefde van Christus dringt ons. Als ik naar mezelf kijk, dan is dat nog heel vaak niet het geval. Er is een prachtig stukje, daar moest ik vandaag aan denken, 1 Korintiërs 13. Daar staat, als je de liefde niet hebt, als je dan arme mensen gaat helpen, als je dan allemaal mooie profetische woorden hebt, als je dan de taal van engelen spreekt... Het stelt allemaal niks voor. Maar vanuit Gods liefde, als je gaat zien, Jezus is voor ons gestorven en opgestaan. En als dat je weer raakt, en dat doet de Heilige Geest, die kan dat aan je steeds weer opnieuw te boven brengen. Hebben we ook over gezongen, restore unto me the joy of thy salvation. Dat, dat liedje kan je elke dag zingen wat dat betreft. Steeds weer blijdschap kunnen vinden over Gods redding, over zijn liefde. Dus daarom, waarom? Omdat je gedreven wordt door liefde. Nou, heel vaak is die liefde niet in mij. En ik wil in mijn leven steeds meer van die liefde krijgen om uit te delen hier in Nieuw-West. En dat noem ik discipleschap. Dat ik steeds meer ga leven uit Gods liefde en uit zijn genade. Oké, okay, waarom? Nog het laatste. Dus geraakt door de liefde van Christus. En het laatste, Hoe? Ook een stukje tekst van Jezus. Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef hij tot God bidden. Toen de dag aanbrak, riep hij de leerlingen bij zich en koos twaalf van hen uit die hij apostelen noemde. Hoe maak je discipelen? Nou, ik ben er 100% van overtuigd dat er maar één manier is en dat is de manier van Jezus. En dat is dus in kleine groepen. Jezus is God, maar hij is ook mens. Maar hij heeft volgen hoe je als mens volgelingen kunt maken. En Jezus heeft aangegeven, ik kan er maximaal twaalf aan. Nou, dat vind ik heel knap van Jezus. Dat is voor mij al meestal een te grote groep. We hebben hier de groepjes meestal iets kleiner. Maar in ieder geval, groepen. We hadden het er gisteravond nog over op het kernteam. Wat heeft jou nou het meest veranderd in jouw leven met God? En toen kwamen we er ook op uit, dat zijn relaties met mensen. En als je in kleine groepen samenkomt, op een uh, helder ritme, elke week, dan ga je vriendschappen krijgen. Dan ga je relaties bouwen met mensen om je heen. En in die relaties is ook die liefde aanwezig, is ook de Bijbel centraal, is ook gebed... Maar in die relaties daarin is de Heilige Geest aan het werk en worden we gevormd naar het beeld van Jezus. Oké, okay. Jezus volgen, nieuwe discipelen maken, geraakt vanuit de liefde van Christus op de manier van Jezus. Kleine groepen. Enkele dingen over wat we hier met elkaar gaan doen. Want het gaat hierover, maar weet je, dit kan allemaal theorie blijven en dat blijft ook heel vaak. Hoe kunnen we nou in Amsterdam Nieuw-West het verschil maken? Want we geloven dat dit discipelschap, dat dat het verschil kan maken in Nieuw-West. Als mensenlevens veranderen. We hebben als kernteam een jaar lang gehad van luisteren naar God, bidden, iets van acht avonden... En uiteindelijk zeiden we wat wij het mooiste vinden, is veranderde levens. Als mensen levens veranderen door die liefde van Christus. Hoe dan? Doordat ze iemand tegenkomen die aan het veranderen is. En dat is volgens mij het beste wat wij Amsterdam nieuw west hebben te bieden. Dat ben jij. En Jezus die aan het werk is, in jou. Wanneer mensen jou ontmoeten, ontmoeten ze Jezus. Ontmoeten ze de Heilige Geest in jou. Ontmoeten ze een mens die wordt gevormd naar het beeld van Jezus. En daarom hadden we als kernteam gezegd, slogan voor deze conferentie, slogan voor de plannen van de aankomende vijf jaar is, Kerk voor Nieuw-West waar mensenlevens veranderen. Dat zijn mensenlevens die meer gaan lijken op Jezus. Volgens mij is dat het beste wat we... Nieuw-West hebben te bieden, namelijk Jezus zelf in ons, die ons aan het veranderen is door zijn evangelie, door zijn dood, door zijn opstanding, door zijn liefde. Ja, wij zijn afgelopen twee jaar hier in de kerk met tien à 15 mensen zijn we op training geweest. We zijn vier keer drie dagen weg geweest. Dus elk half jaar gingen we drie dagen weg met tien à 15 mensen en in dat half jaar kwamen we ook weer samen elke twee weken. Niet met die tien à 15 mensen, maar wel een aantal mensen van die tien à 15. En we ontdekten van, hé hey, wauw, als je echt de tijd hebt, twee, drie dagen, of zoals vandaag en morgen, en je gaat met elkaar in gesprek, dan kom je echt verder. En als je daartussendoor ook met elkaar in gesprek blijft, dan kan er een soort van proces ontstaan. Toen dachten we, hoe zou het zijn als dat hier ook gaat plaatsvinden? Gewoon hier in de kerk. En daar beginnen we vandaag mee. En heb ik een idee hoe het gaat lopen? Ja, er is een programma. Maar hoe dat allemaal gaat, het is voor ons allemaal nieuw. Maar we hebben het idee dat God hiermee begonnen is. Ik ben er echt van overtuigd dat dit zijn beweging is. Maar hoe en wat, voor mij ook spannend. Voor jou ook. Wat kan je hier verwachten? Nou, we gaan het allemaal zien vanavond. We gaan onder andere met elkaar aan de slag in groepjes rond een tafel met een stift om gewoon jouw verlangens en jouw passie, jouw liefde van God die je wilt doorgeven om daarmee aan de slag te gaan. Dus het wordt niet de conferentie van hier komen steeds mensen staan en jij gaat luisteren. Nee, we gaan zelf aan de slag. Iedereen hier mag zelf aan de slag. Iedereen hier kan zelf actief worden in Nieuw-West. Dus we gaan bezig met die flaps. En die flaps zijn ook belangrijk, want schrijf daar dingen op. Waarom? Zaterdagmiddag, dan hebben we het moment dat we alles bij elkaar optellen. En dan komen we misschien op één of twee dingen waar we echt iets mee gaan doen. Waar jij echt iets mee gaat doen. En dan is het fijn om er even te kunnen terugbladeren. Nou, we zijn ook van plan om uh, in het voorjaar weer zo'n conferentie te houden. We hebben als doel gesteld, als kernteam om te kijken, als we terugkijken afgelopen vijf jaar, dat oase bestaat, en als we vooruitkijken aankomende vijf jaar, wat zou er dan mogelijk zijn door jou heen, door ons heen? Toen zeiden we, we gaan voor 75 nieuwe volgelingen van Jezus. Nou, hoe de Heere God dat gaat doen, geen idee. Misschien dat hij wel met veel meer mensen aankomt. Misschien gaan we het wel nooit halen. We gaan het zien, maar we willen in ieder geval nieuwe volgelingen van Jezus gaan maken. Doordat Hij het door ons heen gaat doen. Ja, verder wil ik nog even zeggen als je zegt, hey, ik wil meer hierover lezen, meer hierover weten er is een aviertje gemaakt over de plannen tot 2020. Dat is allemaal uh, tekst op een blaadje. Moet je van houden. Ik vind het soms wel handig. Een paar woorden op een blaadje. Maar sommige mensen hebben er echt helemaal niks mee. Dat is ook echt prima. Als je denkt, hoe worden die woorden dan vlees? In de Bijbel lezen we over woord wat vlees wordt. Jezus wordt mens. Nou, die woorden worden vlees door middel van wat we hier vanavond met elkaar gaan doen. Als je daar meer van weet in de Oase-info, hoe kun je al die papiertjes vinden. Maar we gaan het vooral met elkaar doen deze dagen. En daarmee starten. Ik heb er heel veel zin in. En um, ik wil nu graag het woord geven aan Mika.